Actieve auto in zijn klasse. Goedemorgen Green Day, Foster the People en ja, een moppie van Madonna. Ze komen eraan, maar eerst het nieuws van 10 uur. Met Fleur. Goedemorgen, de huizenprijzen gaan stijgen. NOS om drie. Na ruim vijf jaar van crisis verwacht de Rabobank... dat de huizenprijzen dit jaar en volgend jaar zullen stijgen. En de verwachting is dat er meer huizen worden verkocht... zegt onze economieverslaggever. Het Dieptepunt was vorig jaar toen uh, 110.000 huizen verkocht werden. Dit jaar zal het aantal, als er mee zit, stijgen... tot 130.000 of 140.000. En wat ook belangrijk is, dat de huizenprijzen weer in de lift zitten... voor volgend jaar voorspelt de Rabo zelfs een prijsstijging... van 1 tot 3% procent. Dus kortom, we zijn het dieptepunt voorbij kom komt door de lage hypotheekrente en doordat huizen nu erg goedkoop zijn. Dus veel mensen durven weer te kopen. In Leeuwarden zijn vier mensen opgepakt op verdenking van witwassen. De politie en de FIOT kwamen de verdachten op het spoor... doordat ze opvallend veel panden, boten en dure auto's bezaten. Bij de inval werd ook een hennepkwekerij gevonden. Het is een grote actie, zegt de Friese politie. We doen vandaag op 15 verschillende locaties invallen. Waarvan 13 in Leeuwarden en die andere twee zijn in Drenthe. Nou, dat doen we niet alleen, dat doen we samen met de FIAT, de Belastingdienst en ook de Landmacht is ons daarbij behulpzaam. De mag wordt ingezet om te zoeken naar verborgen ruimtes... waar bijvoorbeeld geld opgeslagen kan zijn. Driekwart van de advocaten verwacht dat ze mensen met weinig geld... niet meer goed kunnen helpen als het kabinet de bezuinigingen op de rechtsbijstand doorzet. Blijkt uit een enquête van de kro en CRV onder bijna 500 advocaten. Straks kunnen alleen rijke mensen nog een goede advocaat betalen... zegt de Nederlandse Orde van Advocaten. Ik denk op bijstandsniveau het is volstrekt onmogelijk... om dan een advocaat te betalen. Uh, en dan is het kiezen ofwel geen toegang tot de rechter... ofwel proberen een advocaat te vinden die gratis het werk doet. Maar dat is uiteindelijk voor de advocatuur ook niet doenlijk. En daar moet er een redelijke vergoeding zijn voor uh, handhaving van de kwaliteit. Het weer bijna overal droog en er is af en toe zon. Wordt 12 tot 15 graden. Morgen nog kans op een bui, maar donderdag en vrijdag wordt het overal droog en zonnig en ook wat warmer. Dat was het. Meer nieuws op NOS op 3.nl. 3FM. Zometeen met Michiel. En deze week kaarten voor 3FM present <coughs> Ed Sheeran. ABB. Oh, Hallo. Hi. Ja. Kan ik? Man, man, man, zeg. Als het niet te lokaal omrobeert. <laughs> Tot zover, Erwin Hart. Nou, zal ik de videos even doen? Word je ontslagen? Ga je scheiden? Heb je een arbeidsconflict? Europhone. zorgt dat je in je recht staat. Bel direct met een jurist voor een deskundig en duidelijk advies. 0900 1411. Of ga naar europhone.nl. Europhone. Betrouwbaar juridisch advies voor een eerlijke prijs. 80 cent per minuut. Maximaal 40 euro per gesprek. Nieuw uit Zweden. Bij Volvo breiden we onze succesvolle V60 plug-in hybrid serie verder uit.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 u leest de nieuwe Volvo V60 Plug-in Hybrid vanaf 899 euro en vanaf 147 euro bijtelling per maand. Kijk op VolvoCars.nl. Ja, je verdient meer dan je denkt. De nieuwe Mercedes-Benz Lease Editions. Zes modellen, al met een netto bijtelling vanaf 198 euro per maand. Het beste, nu bereikbaar. Ontdek het. Kijk voor de voorwaarden op Mercedes-Benz.nl.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 Radio Record. Nu uur 29. 3pm met Michiel. En daar is Joor. even de hard. Goedemorgen, jongen. Goedemorgen, Giel. Ik... wat is er nog te melden? Uh, op de weg, 35 kilometer in heel Nederland... op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... staat 5 kilometer tussen Kropend Watergaasmeer en Muiden. De weg is daar weer vrij. A10 Koenplein richting Watergaasmeer bij Nieuwedam 2 kilometer. 2 kilometer ook door een ongeluk op de A12 Utrecht richting Den Haag... tussen Zoetermeer en Zoetermeer Centrum. De rechte rijstrook is dicht. Heh. Dankjewel, hè. Joehoe. Oké. Okay. Hoi. <laughs> Uh, goedemorgen met Michiel, met Madonna. Ja, dat was die heilige en omgekeerde van uh, Ed Israël of Light. This is Bob van Hallo allemaal, ik ben het Dit is Jack Johnson en je hangt met Michiel. Met Michiel. Met Michiel. Hey. Ja, duurt even, heb je wat hè? Maar ook met Michiel voor de duidelijkheid. Ja, iemand twittert dat ook zojuist. Want natuurlijk is officieel jouw uh, geboortenaam. Hey, Michiel. Michiel. Ja, ja. Ik kan gewoon wegblijven hier, joh. Uh, zo van de, omdat uh, met Michiel. Het uh, is toch al, is al geregeld? Uh, ja, met Michielen dan. Oh Jezus. Dat klinkt ook zo lekker. Uh, Madonna Ray of Light. Uh, wel leuk om dan nu jaren da, da, Ja, precies, dat was het. Windows XP. De vastloper al, uh, al over de plek ja. Het uh, ding is afgeschreven, het liedje staat nog over Dat right? ja, is wel zo. Ja. Dat we wel ja. Uh, een hoop uh, fijne liedjes die eraan komen. Een aantal dingen voor mij onbekend, zoals de recordplaat. Waar heeft het mee te maken? Uh, heel diep gaan. Heel diepgang? Diep ja, we ontzettend veel diepgang nou, hebben dat, het, dat betekent. Het is een paar uur geleden dat er diepgang <laughs> ja. in het programma zit. Dus ik denk dat... ik hou de boel een beetje omhoog. Dan kunnen het gebruiken. Ja, omlaag eigenlijk. <laughs> het heeft ook te maken met de oceanen eigenlijk. Nee. Ja, maar goed, dat moet jij maar zeggen, want jij moest daarvan aankomen. Oh ja. Dames en heren, Billy Ocean, Get Out of My Dreams. Hey, hey, you, you, Or get to my car. Yes, you, get my car. Kicks. Binnenkort trouwens op door die gasten. Ja, ja, en over festivals gesproken. Nou, eh, pak er even bij, want zojuist een hele nee, een S-T-M-Double-O-P, p -double g Snoop Dogg, hij komt weer. Ik had het zo gehoopt dat Snoop Dogg weer eens een keer op Lowlands kwam. Zou u dan weer een zo'n grote plant krijgen? Weet je nog een paar ja. jaar geleden <laughs> dat iemand ja. gigantische ja. wiet kwam. Dat je ook later die zag bij het hotel uh, aankwam... met die, classic, die hele botanische ja. tuin onder zijn arm. Ja nee dat wordt wat dat kan wel het nieuwe hoe heet het zijn hoort gasten weer waar we al die planten altijd in de lucht gaan oh, de uh, uh, uh, kees de Hond. Ja. ja kees de Hond wordt nu snoep de hond, nee, ja, en dat dat de... de doen En dan gaan we die wieplanten plannen zouden zicht er bij de okay. op Lowlands dus, net bevestigd snoep Lion, zoals hij tegenwoordig ook wel genoemd wil worden. laaien dan juist trigger finger staat er ook real estate en uh, nou ja dat zijn een beetje keizers smith juli uh, yeah. at Six, inderdaad de um, neighborhood van uh, sweaterwear ja ah, oké de elephant ook nog Oh, leuk grappig nou leuk hè en dat we toch al uh, na een lange, toch al goede uh, lijst met name... met de Queens of the Stone, Needs, Volbeat, Stromae en Fink en London Grammar, Weet ik wat allemaal. Een feestje worden, hoor. Het gaat uh, steeds BNF leuker BNF worden. Dat, uh, Dance, ja. Um, Oké, okay, even voor half Jij hebt een plaat uitgezocht die iets van een record uh, gebroken heeft of verbroken heeft. Ja, of, uh, iets. En ik zei al, we gaan de diepte in. En het is niet zozeer een oceaan, die link legt ik in mijn periose, maar wel met uh, de zee. Ja. Want in 2006 werd het wereldrecord diepste concert ooit gevestigd. Misschien weet je nog wel, dat was echt zo'n ding wat in al die, die uh, informatie... als je dan weer een liedje van het draaide, oh. wist je het trouwens dat... Uh, Katie Mellowa. Oh ja. 2006, 303 meter onder de zeespiegel, trad ze op... in een uh, booreiland voor de Noorse kust. En daarmee heeft zij uh, een van de meest uh, freaky muziekrecords op haar naam staan... als je het mij vraagt. Ik weet wel dat er een moment was dat die plaats zo vaak gedraaid werd... dat je denkt, in godsnaam was daar gebleven. <laughs> Om nooit meer boven water te komen, zeg maar. Nee, ja, nee maar, dat is het niet geweest. Nee, achteraf trouwens is het een hele top chick en is ze ook... Uh, toch wel op het uh, alternatieve pand beloofd. Ja, behoorlijk. Deze is inderdaad klassiek. Wegens het diepst. Nu je het zegt, denk ik inderdaad. Ja, ja, het uh, waren nog geen waterfietsen. Nee, precies. Uh, begin begint haar belletje te drinken. Leuk! De recordplaat van vandaag is van Katie Melloir: 9 Million Bicycles. There are 9 Million Bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing. Chili Peppers en Aeroplane en het is dan uh, oorspronkelijk een, uh, een bluesliedje, maar echt zo'n bluesliedje. Wat dan ja, de, de, de slaven echt zongen op de plantage? Is, is, ja. Dat is een van die oude blues, waar de blues vandaan komen. En toen dachten de pervers: nou, geef ze van katoen, wij maken er die versie van. Uh, Oké, okay, Even de hart. Goedemorgen. Goedemorgen, Giel. Wat ik, gebeurt er op de weg? Ik heb een file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Nog steeds bij Muiden 2 kilometer door een eerder ongeluk. De weg is al lang weer vrij. De weg is ook vrij op de A1 richting Amersfoort. Bij Barneveld, tussen Stroel en Barneveld, nog 7 kilometer file. A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knoop het Hindham en knoop het Empel 3. A7 Horend Saandam, tussen Afrit Saandijk en Knopend Saandam 2 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam bij Knopend Komplein 2. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat tussen Knopend Raasdorp en Badhoeverdorp 2 kilometer. Rihanna komt eraan na Imagine Dragons. When the days are cold and the cards all fold in the saints, we see our amazing. Imagine reckons Demons, en dit is uh, de eerste. Dit was toch de eerste? Ja. Nee, dat was uh, SOS. Oh ja, natuurlijk. Hij ja, voor de eerste. Rihanna hey, en Umbrella. You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you'll still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars. Umbrella, Ella, Ella, Ella, ja, Ponder Replay, dankjewel, dat was de allereerste inderdaad, ja. Uh, het is tien over half elf, het is dertien mei vandaag. Ik ben benieuwd, uh, Michiel, want ik ben toch altijd wel bezig met de dag van vandaag. Um, wat heb je uitgekozen? Waar mogen mensen dan een requestje over doen? Nou, ik heb um, een, een wereldster die vandaag jarig is, 64 jaar voor vandaag, hey. namelijk uh, Stevie Wonder. Ja. Hij werd zes weken te vroeg geboren, dus eigenlijk zou het over zes weken pas dus moeten doen. En uh, ook nog bij de geboorte uh, zuurstofgebrek, waardoor hij blind werd. Dat is uh, de reden. Ja, en dat is ja. ook wel, ja, ja, hoe gek het ook klinkt, wel even zijn grote handelsmerk natuurlijk. Ja. Maar vooral uh, de muzikale legacy. Hè. Hij uh, was al als wonderkind uh, aan de slag bij Motown. Heeft decennia op decennia alleen maar hits gescoord. Zo van echt heel cool. goede dingen tot I just call and say I love you. Ja. Als je die dan niet doet, maar verder wel iets anders. En happy birthday, hoe toepasselijk ook. Weet ik ook niet. Nee, toch niet hè? Nee. En nee. dan zal ik er ook wel eens bij zeggen, en dan hebben we alle kaarten wel gesteld. Uh, dat ik vanochtend dan High Ground heb gedaan. Uh, ja, ja. Maar dan heb je nog zoveel Daar over. Heb je, zo, de keuze is reus Oké, okay, dus welke Stevie Wonder Track wil jij horen? Wonderboven dan kun je dat nu sms'en naar 3333 of je doet het gratis via de app. En het liefst eentje waarvan we denken, hé, hey, die zagen we niet aankomen. <lacht> Sorry. Uh, dan, komt nu de politie even binnenvallen. Het was 1979. Sting, helemaal kach lang komt die hotelkamer binnen. En hij had dit driftje. Oh, hij wilde de riff onthouden, dus hij uh, loopt een beetje rondjes door zijn kamer. En uh, walking round the room, walking round the room. Zo loopt hij dan dus door die kamer heen. Walking round the room. Dat riffje bleef hangen, de tekst ook, maar het werd walking on the moon. It is the police. Het is uh, bijna tien voor tien. Uh, hij is vandaag jarig Stevie Wonder. En uh, dank, dank, dank voor al die ontzettend gave requests die uh, binnen zijn gekomen via alle kanalen. Want uh, ja, dan ineens kom je inderdaad op plaat je denkt, oh ja, oh ja. Sommigen ook weer je denkt, Mwah. Uh, Maar ook leuk om weer eens uh, te zien. Dan hoe kan, hoe lang bijvoorbeeld. Ik, ik was hem even vergeten. Dat was toch met... Uh... Met Babyface. Ja joh. Ja, ja. ja en hij heeft ja. ook, uh, uh, uh, ja, want dat zou ik moeten weten, uit een Disney film, uh, Mulan. Dat Met, uh, uh, met, die, weten, met ja. die boyband waarvan een van die gasten later ging trouwen ja, met... Uh... Nee, Degrees true to art. Ja, met Nick Lachey. Ja, ja, ja, ja. klopt inderdaad, ja. Hij heeft ook ding van Michael Jackson had natuurlijk gedaan. Superstitious Master Blaster, Nou ja, ik kan alle titels gewoon opnoemen, maar het heeft geen zin. Want we gaan er maar eentje draaien natuurlijk. Uh, Sebastian, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, 32 jaar, wat ben je aan het doen eigenlijk? Ik uh, ben met de vrachtwagen op pad. Oh, oké. Okay. Ja. Wil ik wil lekker naar huis doen. Cool. Oh, daar ben je er klaar mee ook? Ja, ja, ja. Vannacht begonnen. En uh, ja, nou terug naar het oosten en dan uh, klaar voor overleggen. O, oh, oké. Okay. Nou, dat doe je goed, ja. hè? Nou ja. Nee. Uh, ik moet heel ja. erg zeggen, ik verheug mij op uh, datgene wat uh, komen gaat nu. Uh, ik wil het niet te veel over mezelf hebben, maar de douche is zojuist aangesloten. Oh, beter. Ja, beter. dat vind ik eigenlijk ook wel. Bij jou, Jor. Je en, je gaat, door telefoon heen. Ja, ja, dat is het ding. En daarom is het ook zo leuk, eh, want de track die jij aanvraagt, daar zit dat in. Oh, heel groot, daar kijk ik nooit op gelet. Nee, let maar goed op. Ergens op de achtergrond hoor je iemand zeggen: bah, wat een lucht. Oh, ja, wat een Ja, is Ja. Als je niet kan zien, dan gaan die andere zintuigen natuurlijk extra hard, hè? Zo is het. Uh, Steve Wonder vandaag dus 64? 64, ja, jaar heeft 50 geboren. En, uh, nou ja, uh, voor de vorm, welke wil je horen, Sebastiaan? Ja, shirtdoek sure, natuurlijk. Ja, ik kwam vaak binnen. Ik word er zelf ook heel uh, vrolijk van. Ja, maar als je zo gaat doen, ben ja. je er ook een handdoek? Uh, want? Ja, die sure, ligt handdoek. Oh, ze. God de God. Nou, ja hoor. Uh, dankjewel Sebastian, goede weinig naar huis toe hè. Ja, succes nog even jongen. Oké, okay, thanks man. Yay. Hoi. Ja, dat is mooi. Uh, want dit mag uh, volgens de regels. Deze loopt al eventjes uh, totdat het uh, nieuws daar is. Kijk even doetje. Ja, heerlijk. Stevie Wonder, Sir Doek. Music is a world within itself. language all But you can tell right away, Dr. A, when the people start to move. One of the things that life just won't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 Met bijvoorbeeld de Kia Picanto World Cup Editions. Helemaal in topvorm en boordevol sportieve extra's. En met de 50-50 WK-deal loopt uw voordeel op tot 2150 euro. Kijk voor de voorwaarden en de hele WK-selectie op kia.com. Let op. Geld lenen kost geld. Open je deuren en maak van buiten een extra stukje thuis. Met de karrelsen, parasols en partytenten van IKEA. Alleen deze week profiteer je van 15% voordeel. Bekijk en bestel op IKEA.nl of kom langs in een van onze winkels. Opstap in de Kia Rio World Cup Edition met voordeel tot 3200 euro. Kijk op Kia.com. Kia, 7 jaar garantie dankzij pure kwaliteit. Energierekening verlagen? Met isolatie van Veenstra bespaart u tot 30% op uw rekening... en heeft u een koel huis in de zomer en een warmhuis in de winter. Isolatiespecialist Veenstra heeft een groot aanbod en zorgt voor veilige installatie. Kijk snel op Veenstra.com Vanavond bij PNN Europa doe je zo. Europa is een saai onderwerp. Daarom probeert PNN Europese politici wat meer kleur te geven. Het is voorlopig wel een beetje bekend dat ik van sportmotoren houd. Europa doe je zo. Vanavond om kwart voor tien bij PNN op 3. Nieuw uit Zweden. Bij Volvo breiden we onze succesvolle V60 Plug-in Hybrid serie verder uit.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 Kijk op volvolcars.nl. De Rabobank is opvallend actief in het verspreiden van kennis. Waarom eigenlijk? Kijk, de markt is voortdurend in beweging... En om succesvol te ondernemen moet je weten wat er gaat spelen. Daarom delen we continu nieuwe inzichten met onze klanten. Hoe doen jullie dat? Nou, gewoon via onze adviseurs, onze kennisapp, LinkedIn, via rabobank.nl. Noem maar op, we delen zelfs ons netwerk. Huh? Ja, zodat ondernemers ook onderling kennis kunnen delen. Kennis moet je verder brengen. Bezoek onze bijeenkomsten met branchegenoten. Kijk op Rabobank.nl Slash kennis. Samen sterker Rabobank. Als ondernemer wilt u overal ondernemen en altijd bereikbaar zijn voor uw klant. Want je wil door. Daarom heeft Ziggo Office Basis. Het alles in één pakket voor ondernemers. Nu met mobiel. Zo heeft u alles in één keer geregeld. Internet, vaste en mobiele telefonie. Office Basis met mobiel. Vanaf 65 euro ex BTW per maand. Wel gratis 0800 0640 of kijk op ziggo.nl slash overal. Voor altijd verbonden. Ziggo.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 Nu bij Albert Heijn Jackpot. Meer dan 500 jackpot-producten met 33% korting. Zoals Perla beds, 36 stuks, Café Pindakaas 350 gram en optimaal drink pakken. Allemaal met 33% korting bij 3 jackpot-producten of meer. Jackpot, gewoon bij Albert Heijn. Ja. He, nou, hier komt die Fleur, de aankondiging waar je altijd al van gedroomd hebt. Naakt, mensen. Heerlijke douchen. Het is 11 uur. Het nieuws met Fleur. Oh, en dan het nieuws nog. Goedemorgen. Bende dus stilt miljoenen van Belgen. De Nederlandse en Belgische justitie hebben een bende opgerold... die mensen via internet voor miljoenen zouden hebben opgelicht. De twee vermoedelijke kopstukken werden in Nederland opgepakt. In België zijn elf verdachten gearresteerd. Voor zover bekend wonen alle slachtoffers in België. Via e-mails en valse websites maakten bendeleden hun slachtoffers wijs... dat er problemen waren met internetbankieren... en dat ze de inloggegevens moesten hebben. Mensen die toehapten werden door een bendelid gebeld... en via een nagemaakte bankwebsite in de val gelokt. In Straatsburg zijn vanochtend zes jongeren van hun bed gelicht. Volgens de Franse politie zijn het jihadgangers die de afgelopen maanden in Syrië zaten, vertelt onze correspondent. Half december had die groep vrienden tegen ouders, tegen vrienden gezegd dat ze op vakantie zouden gaan naar Dubai. Maar in werkelijkheid zouden ze volgens de politie het vliegtuig hebben genomen naar het zuiden van Turkije zijn daar de grens over gestoken naar een trainingskamp voor jihadisten in Syrië. De jongeren werden opgepakt in flatgebouwen in een buitenwijk van Straatsburg. Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken... zijn al 300 Fransen afgereisd naar Syrië om daar te vechten. 25 Fransen kwamen daarbij om het leven. In Leeuwarden en Drenthe is de politie bezig met een actie tegen witwassen. Er zijn vier mensen opgepakt. De politie en de Fiat kwamen er verdachten op het spoor... doordat ze opvallend veel panden, boten en dure auto's bezaten...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 De landmacht wordt ingezet om te zoeken naar verborgen ruimtes... waar bijvoorbeeld geld opgeslagen kan zijn. De huiszoekingen in Friesland gaan nog de hele dag door. Boze Nederlandse scheepvaartbedrijven bieden vandaag een petitie aan in Den Haag. De reders willen particuliere bewapende beveiligers op hun schepen. Maar de overheid ziet dat niet zitten en weigert de wet aan te passen. Volgens de bedrijven is het in sommige gebieden levensgevaarlijk... om zonder beveiliging te varen vanwege piraten die op de loer liggen. En dus moet de wet veranderen, vinden ze. Regel regel het nou allemaal legaal? Wij zijn een bedrijfstak die dat ook vraagt aan jullie. En was het nou zo dat Nederland iets vreemds vraagt... maar heel Europa heeft dat goed geregeld, behalve Nederland? De Vereniging van Nederlandse Reders heeft 2200 handtekeningen verzameld. Het weer dan, bijna overal droog. Er is af en toe zon, tot 12 tot 15 graden vanmiddag. Morgen nog kans op een bui, maar vooral donderdag en vrijdag wordt het lekker. Droog, zonnig en ook wat warmer. Dat was het. Meer nieuws op nosop3.nl. 3FM. Zometeen meer met Michiel. En deze week kaarten voor 3FM Presents. Ed Sheeran.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 De jaarrekening van je energie. Weer bij betalen. Wat Oxxo daarin kan doen? Nu niks meer. Want je hebt het al verbruikt. Wat we wel kunnen doen? Zorgen dat je je volgende jaarrekening omlaag krijgt. Get in control en ontvang de box met iPad Air, de OXIO app en 12 energiebesparende gadgets. Daarmee bespaar je al snel 365 euro per jaar. Ga naar Oxxo.nl of wel 0800 1201... Het zijn waanzinnige weggeefweken bij Etos Bij meer dan 1400 producten, de tweede gratis. Zoals alle Olaat Regenerist, Total Effect, Complete of Anti-Rimpel. En ook alle mascara, 1 plus 1 gratis. Alles voor jou, Ethos. Stap nu over naar Oxio in Control. En ontvang een iPad Air, de Oxio app en 12 energiebesparende gadgets. Ga naar oxio.nl of wel 0800 01 Radio record. nu, uur 30. 3FM. Met Michiel. Serious, serious. serious Radio. 3FM. Dit is in het rekken, na 30 uur mag het, dan word ik zeg. Goedemorgen. Straks de dag die het morgen is en zoals gekleed ben. Maar eerst Crazy Town, Butterfly. Come, my lady, come, come, my lady. You're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, come come my lady, you're my brother man.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 Toppertje, uh, Conchita, op oh de nee, uh, ZZ Top. En de sharp dressed man. Overmorgen, je gelooft het niet, is het officieel... nou, niet officieel sharp dressed man dag. Dat zou op zich ook wel gaan zijn. Nee, officieel is het dan ZZ Top Day. Ik zou willen zeggen, natuurlijk in Texas... Uh, George W. Bush heeft dat ooit eens een keer in het leven geroepen. Was toen gouverneur, had zoiets van... ja, hey, rock on. Dus dan weet je dat. Het uh, is een topdag. Overmorgen, ZZ dag. Hé, lekker... Prins en fruitig. Nee, je ziet er ook goed uit, uh, Giel. En, en de, de grap is, de hele studio die ruikt ook ineens echt fris... door die douche die je hebt genomen. Ja, met met ga je ga douchecellen, je... Dan uh, het uit, uh, ja, ja, er ja. Iedereen knapt ervan op. Alles is connected. Uh, straks nog uh, de jaren Ilse de Lange. Uh, want die is vandaag uh, 37. Ja. En jouw kans op kaarten voor Prins. Maar laten we eerst eens even gaan naar uh, de man die het zo lekker goed doet. Uh, samen met Justin Timberlake. Michael Jackson. Love never felt so good. Yes. Close to you. Yeah. The Country of Americana, zo je wil. Ilse de Lange, Living on Love. Ja, en ik laat het toch nog eventjes met liefde horen... Dat is, uh, dat, is, dat, is, dat is geen leedvermaak. Dat is gewoon uh, liefde voor muziek. Ik weet niet... Uh, ja, ik heb het niet gezien. Ik heb het er natuurlijk over gehoord. Heb je gisteravond uh, RTL Late Night uh, meegekregen? Nee. Ja, oh. nou wel. Het fragmentje wat op Twitter rondging. Ik kijk echt alleen Twitter. Oh. <laughs> Van uh, de, de desk springer. Over de desk weer. Ja, ah, ja dat is er, is er zaten okay, daar. Maar yeah, yeah, dat heb yeah. ik echt meegekregen. Nee, dat was Ilse die daar gewoon zo mooi... Uh, en toen hoorde ja. ik echt voor het eerst sinds 15, nou 16 jaar inmiddels. sinds, sinds mijn eerste album. En elke, elke plaat loopt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 Il Dalla, Live and a Love dus, en daarvoor Michael Jackson, Justin Timberlake, Love Never Felt So Good. Ja, ze zijn allemaal weer terug. De Michael Jackson, de Prince, en uh, George Michael natuurlijk ook. En wij hebben tickets voor 25 mei Prince met Third Eye Girl in de Ziggo Dome, de Kabelclub in Amsterdam. Als je achter het net hebt gevist, dan heb je hier de laatste kans. Ik uh, ga een vraag uh, stellen over een van die vele zangeressen die hij heeft afgewerkt. En uh, dat bedoel ik uh, gewoon uh, in de achtergrond. Nou, dat weet je nooit helemaal zeker dat natuurlijk. Dat weet je nooit <laughs> helemaal. Maar uh, hij want seks, alcohol... Oh nee, dat is antwoord A. Ja. Uh, de vraag is namelijk met wie van de volgende... De zangeressen, artiesten, heeft Prins niet samengewerkt. Nederlands artiest heb ik het over. Is dat A, Candy Dover? is dat B, Caro Emerald, of is dat C, Lois Lane? De vraag is dus, met wie heeft Prins niet samengewerkt? Is dat A, Candy Dover, B, Caro Emerald, of C, Lois Lane? Sms dat nu meteen naar uh, 3333 of gratis via de app. En misschien ja. Mooi ja, als je die naartoe wil, als je die tickets wil hebben, A, B of C, doe het snel. SMS naar 3 3, 3 3 Dit is Oasis, en whatever, for free Ray. Raccoon took a hit daarvoor. Um, ja, Ooh. fijn hoor, om weer eens te horen. Oasis and whatever. En straks de Prince Price Maar eerst Black Horse in the Cherry Tree, Katie Townsend. My heart knows it better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking. Woohoo. Woohoo. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse on a cherry tree. on my back I said don't look back just keep on walking but the big black cop said look this way He said hell and day will you marry me Ooh -hoo. Ooh -hoo. but I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 De Black Horse en de Cherry Tree? Give FM presents. Prince. Oké, okay, Suzanne van Eiken. Dus jij bezorgt uh, gewoon maaltijden? Ja, ik bezorg maaltijden, inderdaad. En in welke categorie moet ik denken dan? Uh, ja, kant-en-klare maaltijden, diepvriesmaaltijden. maaltijden. Oh, oké. Okay. En, en aan wie uh, bezorg je dat dan? Ja, uh, maar mijn grootste doelgroep is toch wel de senior. Ja, ja, precies. Toch een beetje van ja, nee, oké. Okay, dan kijk ik nog eventjes wat uh, Gerard geregeld heeft vanmiddag. Maar anders... Uh, we uh, hebben je nummer. Graag uh, gaat je bellen, <laughs> inderdaad, ja. Uh, ja, we hebben zeker je nummer, want jij stuurde een sms'je na aanleiding van de vraag. Ja, hoe zit dat met Prins? Hij heeft natuurlijk nogal met wat uh, mensen samengewerkt, ook met Nederlandse uh, muzikanten. Zeker Oi, weten. Voor, heb je hem al eens live gezien? Ja, één keertje. Oké, okay, waar? Eén celgedoom. Oh, oké. Okay, ja, die show, ja, die mm -hmm. was top. Uh, ja, die was zeker toch? Nou is de, de vraag dus uh, dan best wel simpel, als je hem uh, zo goed kent. Met welke van de volgende artiesten heeft hij niet samengewerkt? Is dat uh, A. Kenny Dulfur, is dat B. Karel Emerald? of is dat C. Lois Lane? Dat is uh, antwoord B, Karel Elmer. Ja, nou ja, nog niet, hè. Je weet het niet. Dat ja, kan niet lang meer duren, toch? Nou, ja, nee, ja, ja, nee, nee, ja, ja, ja, ja, dat ben nee, dat... ja, je ook niet. Ja, nee. Maar van was ook van die Lois Leen, want ja. dat, dat lijkt een beetje vergeten. Maar dat was echt wel bijzonder toen, ja, dat, toe. was een dat dingetje, uh, qualified, ja. dat hoor je nooit meer. Zij gingen er ook wel pracht op, moet ik zeggen. Ja, en terecht. Ja, en terecht, ja. Ja. en terecht. Het is goed. Suzanne, ja. jij gaat naar Prince toe. Oh, jee! Ja. Jij hebt twee tickets gewonnen, hoor. 25 mei. Je bent erbij. Ik zie je daar. Ja, het hoort je wel, En je hebt de look. You walked in. I woke up. I never Voor muziek, ik zo dadelijk uh, mag krijgen. Jouw plaatje voor mij. Eerst kent ik het in de street.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 To discriminate and to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get outraged. Right. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all. Y'all. People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. And you practice what you preach, and would you turn the other cheek? Father, father, father.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 Ja, en uh, where's the love. Uh, ik ben blij om te horen dat het uh, uh, nog steeds. Nagelbijt. Heb je daar ooit last van gehad? Nee. nee, nooit. Ik ook niet, maar er zijn best wel mensen die daarmee bezig zijn. Die nog ook echt op besloten deze week niet nagelbijten. Er gaan allemaal zo tips heen en weer. Ik uh, ga ook via de mail, dan zit ik daar ineens tussen. Ik vind het in de examenweek best wel een uitdaging. Dat, nou ja, precies. Zo. ja, Want dat is het natuurlijk ook voor een aantal opzichten. Voor een aantal mensen. Op die manier een record en een uiterste te maken. En uh, Christa Mathijsen, die wil uh, deze week een keer niet boos worden op vloeken. Zolang ik het volg Nou, nog even één vraag over je lichamelijke gezondheid, ja. Want uh, je zegt altijd de uh, black eye Poepenpiece. Ja. Dat deed je dan dus niet. Maar nee. ik, ik begin er toch even over. Want uh, je hebt dan die emmer waar je je mag plassen. Ah, ja, ja, ja. Maar ja. je hebt dus zo gewoon een etmaal lang ja. nog niet ja. de grote boodschap hoeven doen. Ik ben echt zo'n meisje dat ineens dan nergens niet durft te poepen, denk ik. En dat het dan ook maar niet doet. Eh, ik weet niet, normaal gesproken dan, uh, ja, altijd regelmatig. Ook altijd uh, standaard eigenlijk na het ontbijt. Uh -huh. en, en meestal, Ik denk wel twee keer op een nacht eigenlijk is dat normaal. Ja, ik denk het wel. of ja, ja. voor alle duidelijkheid... Ik, de grote mag, boodschap is nog niet geweest. Je mag, als je de studio verlaat om, om dat te doen, dat gaat het van je tijd af. Ja. Dus je zou het idealiter hier op diezelfde emmer moeten doen. maar, ja, dat, dat, dat, maar dat, dat, dus. dat, dat ga ik niet doen. Dat Alles mag hier plassen, ja. slapen, douchen, maar niet poepen. Nou, dat ik vind het gewoon een beetje, een beetje en okay. ik vind het ook voor de mensen hier niet fijn. En, uh, en voor mezelf ook niet, nee. Oké, okay, nee, nee. Dus Maar ik vind het wel vaag dat het in ieder is. Dan, is dan... Het is toch niet geen aandrang geweest inderdaad? Nee, het is dat... Uh... Soms even laat je 5 kilo uh, zwaardere video over een week. Ja, nou, <laughs> <laughs> en dan komt toch ja, al een ik de, het toch wel ontplopje, Ja, dat zal me even lekker zitten, hoor. <laughs> nou, een niveautje, mooi. Uh, jij hebt een lijstje gemaakt. Ik vind het heel top. Met allemaal liedjes uh, waar ik dan niets mee heb. Je hebt dat uh, niet bij mij gecheckt. Nee, nee, nee. <laughs> dat is ook dus bij de hand. Mensen om jou, uit jouw omgeving gewoon gevraagd. Wat zijn ja, nou echt liedjes waar Giel echt van opknapt. Want ja. echt zijn classics. Want dat heb je misschien even nodig als, als de week steeds verder vordert. Daarom heb ik vandaag ook een liedje. Waarvan ja. ik... Eigenlijk wist ik dat, dat je dit te gek vindt. Maar ik denk, moet ik hem erin zetten of niet? Want het is er ook wel eentje die misschien juist je gemoedsgesteld naar beneden haalt. Ja, ja, ja zo. Nou, zo wekt die meestal bij mij niet. Uit. De, de, de plaat heeft een uh, extra lading gekregen. Omdat uh, de zanger in kwestie uh, niet meer onder ons is. En op vreselijke wijze uh, uit het leven is gestapt. Mm -hmm. Maar uh, voor mij is het nog altijd. Ik vind het gewoon een wonderschoon nummer. Oké. Okay. Maar dan prima. Dan, dan maar op dag 2. Ja, precies. Dat is misschien ook wel beter. Dat ben ik met je eens. Hier is Hero.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 In... Ja, zo is het wel. Nee, dat was gisteren. Uh, ja, dat is ook zo. Hero en toen ik je zag. En ja, uh, toen was het mooi. ze dus vonden we hier met z'n drieën even allemaal hebben... Of met z'n drietjes hebben we daar... Echt... Mooie momenten mee. Jullie oh, extra man. weekend. Uh, nou ja, wij natuurlijk uh, vaak ook in uh, de vrijdagnacht. Weet ik wat allemaal. Ja, ja, lekker. Met Michiel. Dankjewel. Uh, Mag Dit is nog de laatste One Republic. and love runs out Verkiezingen. Uw stem tegen de Europese Unie is belangrijk. Goede opleidingen, voldoende werkgelegenheid en een krachtige internationale concurrentiepositie. Een goed en stabiel pensioen, moderne en betaalbare medische zorg. Kortom, een sterke toekomst voor ons en onze kinderen. Dat is toch wat we allemaal willen? Uw stem op onze partij is ook een stem tegen de euro. De euro is een duidelijke vorm van integratie met alle nadelen van dien. Stem voor een sterke toekomst. Stem voor de toekomst van uw kinderen. Stem tegen de Europese Unie. Stem op 22 mei. Lijst 14, de Anti-Europartij. Donderdag 22 mei is het zover. Dan zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Om te stemmen heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig. Heeft u geen stempas? Vraag dan voor maandag 19 mei een vervangende stempas aan bij uw gemeente. Ga voor meer informatie naar verkiezingen2014.nl Jouw stem, daar maak je je toch sterk voor? Het zijn waanzinnige weggeefweken bij Etels. Bij meer dan 1400 producten...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 En go! En, go! en go! Hyundai is official partner van Viva World Cup 2014. En daarom is de Hyundai i30 Go met lichtmetalen velgen, navigatie, Bluetooth car kit en achteruitrijcamera nu verkrijgbaar met een voordeel van 3000 euro. Go naar Hyundai.nl. Hyundai. New thinking, new possibilities. Kleden! De actiefijnen van uh, Chromio en de Dandy Warhols en de Family of the Earth.